In. Voor wat betreft het project is de doelstelling om niet alle projecten gelijk aan te pakken... dat onderstreept de Partij van de Arbeid van harte. Want nu het Watertorenplein noodgedwongen stil moet alle aandacht gaan naar het vergroten van de woningvoorraad. En daar is iedereen het vast mee eens. Investeer in Zandvoort. Voor de Partij van de Arbeid gaat het niet alleen om stenen, maar ook om leefbaarheid. En wij zijn verheugd dat er een cultuurnota komt. En we geven u vast mee dat we de Zandvoortse pop-up aanpak daar ook verwachten bijvoorbeeld een cultuurorgaan waaronder alle gemeentelijke bemoeienissen op dit gebied gaat vallen met budget uiteraard. Over investerende krocht waren we het voor de verkiezingen al eens. De enige ruimte in Zandvoort voor uitvoeringen, optredens, concerten, onderwijsprojecten, sociale evenementen enzovoort. En er ligt al een hoge stapel niet uitgevoerde moties hierover. Nu lezen we budget voor onderzoek, maar zonder reservering voor uitvoering ervan. En de angst sloeg ons even om het hart. Weer onderzoek, weer uitstel. Is dit die beruchte stroperige brei waarin alles verzandt? De wethouder antwoordde geruststellend dat er grond, grondig en goed wordt uitgevoerd op basis van dit onderzoek. Geen likje verf alleen. Om te voorkomen dat we bij de voorjaarsnota hier weer over praten... roepen wij het college op om dit onderzoek nog dit jaar af te ronden. Er is om ons heen immers genoeg expertise... en in het eerste kwartaal van 2019 met concrete plannen te komen... zodat uitvoering volgend jaar kan plaatsvinden. Wij verzoeken u in de begroting daar geld voor te reserveren... en zien uw toezegging graag tegemoet. Participatie is nog een andere partij van de arbeidsspeerpunt... waarover meer partijen in de verkiezingsstrijd hebben gesproken... Bewoners betrekken bij beleid. In de vorige periode zijn er al notas vastgesteld over bijvoorbeeld zelfinrichten van de wijk. Onder meer uit de koker van onze Partij van de Arbeid wethouder destijds. Mooie plannen, en maar tot onze teleurstelling is de uitwerking nu niet zo concreet. Door te loten of een experiment met een digitaal platform bereiken we niet die zwijgende meerderheid die meestal thuis blijft. Daar mag van ons een tandje bovenop. Voorzitter, de Partij van de Arbeid is ervan overtuigd dat de slimste oplossingen van bewoners zelf komen. En laten we die dan ook gaan ophalen. Uit het raadhuis en erop af. De straat op en de buurt in. Niet afwachten, maar het voortouw nemen. Partij van de Arbeid stelt voor om buurtgericht werken met buurtteams te introduceren. Met een serieus buurtbudget erbij. Te starten in de straten die opnieuw ingericht gaan worden. En we dagen het college uit ons voorstel over te nemen en in het eerste kwartaal 2019 naar de Raad te komen met een plan. We verwachten dat het niet nodig is om een motie in te dienen. Duurzaamheid. Ons laatste voorstel gaat over misschien wel de grootste opgave van de toekomst. Duurzaam. Een routekaart met plan komt naar de Raad toe en daar zal de Partij van de Arbeid pleiten voor solidaire duurzaamheid... zodat niet de laagste inkomens er kind van de rekening worden... Maar duurzaamheid begint niet met een plan. Het is ook een omslag in denken, in werken, in het beleidsproces. En wij verzoeken het college in alle raadsvoorstellen een duurzaamheidsafweging te laten maken. Naast de risico- en financiële analyses. Beleid maken zonder kostplaatjes onverantwoord. Maar anno 2018 is het ook onverantwoord om milieueffecten niet in kaart te brengen. Mogen we op uw toezegging rekenen om alle raadstukken in 2019 van een duurzaamheidsanalyse te voorzien? Voorzitter, dames en heren, ik kom tot een afronding. De Partij van de Arbeid is niet ontevreden over deze begroting. Een helder, leesbaar stuk. Nog niet alles is concreet uitgewerkt en dat wachten we af. Onze speerpunten hebben we zojuist meegegeven. En de gezonde financiële huishouding is voor de Partij van de Arbeid een belangrijke basis. Zodat we samen kunnen investeren in het toekomstbestendig maken van Zandvoort. Zorgen dat iedereen mee kan doen. En daar zullen we ons Partij van de Arbeid geluid laten horen. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Kopen. Wie van u heeft een vraag? Meneer Hemsen. Nou, niet zozeer een vraag vanuit de D66, maar wel een compliment. Uh, ik vind het een prachtig betoog. Dat wil ik u graag meegeven. En met name en kijk ik ook nog even naar de wethouder die over duurzaamheid gaat. Duurzaamheid gaat dat hij die, die suggestie van de PvdA... Uh, per direct zou willen opnemen bij elke raadstukken die u heeft. Dank u wel, meneer Hemsen. Iemand anders? Meneer Van Tichelen. Uh, ja, mevrouw Koper... Uh... Ik hoor u zeggen, symboolpolitiek, uh, met betrekking tot uh, voorraadsregelingen. Voor, uh, ja. uh, hoe denkt u over artikel 1 van de Grondwet, al eerder vandaag genoemd, over gelijke behandeling? En verder heb ik een vraag over, uh, u zegt van ja, het werkelijk probleem, er zijn te weinig woningen. Wat vindt u van de stelling dat er niet te weinig woningen zijn, maar gewoon te veel kandidaten? Er zijn uh, de eerste negen maanden van dit jaar alweer 81.000 Nederlanders bijgekomen over de grens. Misschien is het directe probleem gewoon het open grenzenbeleid. Wat vindt u daarvan? Mevrouw Koper. Dank u wel meneer Van Tichelen. Of de voorzitter. Meneer Van Tichelen, een discussie over de grondwet. Volgens mij moeten wij die hier niet voeren. Want wij hebben daar hier bij onze inzwering iets over gezegd. Als het gaat om open grenzen en dergelijke. Ik ben er trots op. Dat ik in zo'n land woon waar een dergelijk beleid is. En daar wil ik ook absoluut trots op blijven. Dank u wel. Ik stel vast dat wij verschillen van inzicht. Wie nog meer? Kijk even rond. Dat is niet het geval. Dan gaan wij aan de laatste algemene beschouwingen beginnen. Maar niet de laatste denk ik van GBZ. En dat doen wij onder het genot van een kroket of iets anders. Mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Geachte leden van het college, de raad, aanwezigen... en luisteraars en tegenwoordig ook kijkers thuis. Voor ons ligt een mooie begroting. Een begroting waar men blij van wordt. Waarvoor hartelijk dank. Buiten het gezonde financiële plaatje... is de fractie van Gemeente en verre van blij... En dat is zachtjes uitgedrukt. Kan Zandvoort zichzelf nog wel besturen? Is Zandvoort nog wel op de goede weg? Dat willen we wel natuurlijk. Deze mooie zomer heeft Zandvoort geen windeieren gelegd. Overnachtingen en consumpties zijn gestegen. Weet u nog? We wilden meer bed en breakfast. Dat hier reguliere woonruimte voor werd opgeofferd, is het gevolg. Men heeft er even niet aan gedacht waar al die mensen moesten verblijven. Maar daar weet de creatieveling wel raad mee. Naar blijkt. Gelukkig wordt hieraan gewerkt... zodat de balans tussen wonen en recreëren weer hersteld zal worden. Kan Zandvoort zichzelf nog wel besturen? Is Zandvoort op de goede weg? Wij gaan er weer voor het komende jaar. Ander hekelpunt. Integriteit het meest uitgesproken woord in deze raadsperiode en de vorige periode. Morgen, exact een jaar geleden... heeft een wethouder zijn ontslag moeten indienen... omdat de meerderheid van de raad en de andere collegeleden... zijn handelen niet in tegenachter. Na twee onderzoeken en heel veel geld... bleek er niets aan de hand te zijn. De uitspraak van de rechter in een kort geding... heeft een... Ieder dan ook zeer verbaasd en vanaf dat moment begon het gedonde pas echt. Integriteit, het meest uitgesproken woord in deze raadsperiode. Integriteit heeft ervoor gezorgd dat deze raad nu toch weer verdeeld is. Dat er een wethouder zijn functie heeft neergelegd om deze, omdat hij deze zijn naam niet wilde verbinden aan een college waarvan gezegd wordt dat er een schijn van belangenverstrengeling aankleeft. Integriteit... Het meest uitgesproken woord in deze raadsperiode. Integriteit is in Zandvoort een doel geworden. Maar het is niet makkelijk daaraan te voldoen. Wethouders komen en gaan. Te pas en te onpas blijven ze ook. Dat de, inwoner er niet veel meer, dat de inwoners er niet meer veel meer van begrijpen is niet vreemd. De, gemeente van Zand, sorry, de fractie van gemeentebelangen Zandvoort snapt het ook niet meer. Uitleggen kunnen wij dus ook allemaal niet integriteit het meest uitgesproken woord in deze raadsperiode. De fractie van Gemeentebelangen Zandvoort heeft haar wensen voor de komende periode al uitgesproken bij de onderhandelingen om tot een raadspreekprogramma te komen. Opvallend is dat sommige fracties terug blijven komen op wensen waarvan duidelijk is dat er een meerderheid van de raad daar anders over denkt. Daar doen wij niet aan mee. Gelukkig maakt deze begroting veel goed. Financieel staan we er helemaal niet slecht voor. Wanneer de rente niet te veel zal stijgen... dan gaat het wel goed in de komende tijd... stelt de wethouder financiën. Al met al klimt zand voor het op uit een dal. En we kijken dan ook de toekomst mooi in. Zelfs de Formule 1 lijkt dichterbij dan ooit. Met de avondzon tussen de windmolens. Windmolens, we hebben het er maar niet meer over... Ten slotte kun je met de winst mooie dingen doen. Duurzaamheid is hot. En om daaraan te kunnen voldoen, maken we rare bokkensprongen. Projecten zijn in Zandvoort wel een dingetje. Het Watertorenplein moet ten slotte duurzaam gevoed worden. En het liefst met een frisse wind. Door de wieken van weldoeners wel te verstaan. Er zijn ook nog wel wat paden te bewandelen. Het Watertorenplein, het etteronde wond van je welste... Daar is tot nu toe geen medicijn voor te vinden. Het Badhuisplein is ook zo'n ding. Zal het wat gaan worden? We gaan het zien. En anders is er altijd nog de gang naar de rechter. Want ja, die, wet, die raadsleden, he. Ooit was Sint-Voort de meest mkb-vriendelijkste gemeente. Daar is nog niet veel meer van te merken. De wijze waarop er omgegaan wordt met de ondernemers en met eigenaren... Van het onroerend goed op het bedrijventrein Nieuw-Noord verdient geen prijs. Zelfs met een paar plekjes erfpacht weten we niet fatsoenlijk en zakelijk om te gaan. Hoe dat zal gaan verlopen is nog maar de vraag. De entree noemen we dat. Ja, bezoekers zijn van harte welkom, maar uw onderneming moet er wel voor wijken. Wij hopen dan ook dat wethouder haar belofte nakomt om tot een oplossing te komen. Zolang er geen concreet plan is, is er ook geen reden om een datum te stellen... waarop deze ondernemers hun panden moeten verlaten. Kan Zandvoort zichzelf nog wel besturen? Wij willen dat wel. Wij gaan er weer voor het komende jaar voor. Blijft het bij een ambtelijke fusie of staat een algehele fusie voor de deur? En tot slot, wij vinden Zandvoort niet raar, maar wel heel bijzonder. Namens de fractie van gemeente Belangen Zandvoort, bedankt voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ook u zit in de voldoende reservetijd. Zijn er vragen of opmerkingen? Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Het is nu tien over tien... Ik schors voor tien minuten, dat is deels dat u even kunt vertreden, maar deels omdat het college overleg wil. En daarna gaan we verder. 9. Zie I'm Goedenavond, dames en heren, beste mensen. Ik heropen de geschorste vergadering. Ik zie dat u allen er weer bent. Fijn... Want anders had ik u gemist. Wij gaan naar de beantwoording van het college. Uh, de beantwoording zal worden gedaan door de wethouders in de volgorde Bluis, Berendse, Verheij. En ik vermoed dat ik dan ga schorsen. Dat zal omstreeks 11 uur zijn, niet veel later. En dan zien we elkaar morgenavond hier weer, ijs en wederdienende. Helder, wethouder Bluis, u heeft het woord. Ja, dank u wel. D dank u wel, dames en heren. Raadsleden voor uh, jullie uh, positieve bijdrage. Uh, ja, nieuwe periode. dus Ik vond het een, uh, een, een goed niveau uh, van discussie. Dus ik, ik was daar blij mee. en Ik denk dat wij als college heel veel hebben gehoord. Wij hebben natuurlijk een mooie van antwoord aan u uh, toegezonden. En ik pak hem eerst maar even vanuit het, het algemene beeld op. Het algemene financiële beeld. En de discussie die daar uh, rond... Uh, rond ja, hoe gaan we nou met lastenverlichting om, die, die pak ik eerst om. Kijk, wat belangrijk is om te weten is dat die, deze begroting, de opbouw is, bestaat uit verschillende componenten. En u moet ook weten dat we komen uit een, een tijd van, van, van slechtere tijden naar betere tijden. Bezuinigen naar opbouwen. Maar als je opbouwt moet je daarna ook afmaken. En als je gaat afmaken betekent dat je extra inspanningen gaat leveren en dient te leveren. Dus de vergelijking met van toen we moesten bezuinigen... Ja, en toen moesten we extra geld hebben en vervolgens... ja, nu, nu kan het wel weer anders. Ja, dat is een keuze. Het is een keuze of je gaat misschien wel weer terug naar waar je vandaan komt... en hebben we dan geleerd van het verleden... waarin we gingen bezuinigen als gevolg van bepaalde zaken... maar nu gaan we zeggen, nee, misschien gaan we wel lasten verlagen... en daardoor kunnen we andere dingen misschien niet doen... Het is, u bent zelf degene die het uh, ambitieniveau uh, vaststelt. Uh, maar u moet wel rekenschap van nemen dat uh, het structureel uh, lastenverlaging nu op dit moment invoeren. geeft wel een, een claim op de toekomst. En dat moet u zich goed uh, van doordrongen zijn. Dat uh, de behoedzaamheidsreserve is niet voor niks ingevoerd. En het eerste voorbeeld is er al. Er is een september-circulaire die aanzienlijk negatiever is. En wat ons verder te wachten staat. ...in deze tijd, is, is niet helemaal duidelijk. Dus het college zegt, wees daar nou behoedzaam in. En daarom had het college ook voorgesteld om achteraf... ...dus boter bij de vis, eventueel met lastenverlichting te komen. Dat hebben wij niet voor niks gezegd. En daarbij komt ook nog, we zitten in een eerste periode. Er ligt een uitvoeringsprogramma voor. Hè, want dat, dat ligt voor, van, met een begroting erbij. Maar dat is, dat is onze eerste vingeroefening... En die vingeroefening is niet af. We vragen wat extra capaciteit erbij om een aantal van de opdrachten te kunnen uitvoeren. Maar die ambitie, die gaat straks wel meer vragen. Dat zie je altijd. Als dingen gaan groeien, dan komen er dingen bij. En er liggen nogal wat opgaven. Er liggen opgaven in de woningbouw. We willen het gebouw de krocht opknappen. Nou, dat gaat denk ik gewoon structureel geld kosten. Zit nog niet in deze begroting. We zijn bezig met achterstanden aan het inlopen. Het is niet zo dat we een begroting hebben die zegt van... nou, alles is geregeld. Nee, we gaan achterstanden inlopen. Dat moeten we nog gaan doen. We hebben een meerjarig investeringsprogramma neergezet... van 60 miljoen euro. Dat moet nog ingevuld gaan worden. En dat als je iets gaat doen... dat hebben we al meer gezien, dat hebben we op het Venemaplein zien we dat ook... in bestaande situaties dingen doen, geeft ook weer andere zaken. Als je dingen onderneemt kom je ook weer nieuwe dingen tegen. Als je niks doet, gebeurt er niks, kan je ook gewoon op de lauwe rusten. Maar, dus die ambitie vraagt ook om speelruimte voor uzelf om daarmee om te gaan. Dus ik geef dat ter overweging mee over de, de, de, de wens om de lasten te verlichten... en of dat dan niet ten koste gaat van uw ambities. Wij schatten in dat het op termijn wel ten koste van uw ambities gaat... en daarom stellen wij ook voor om dat achteraf vast te stellen... Een andere optie zou zijn, geef ons nog de tijd tot de voorjaarsnota om dat achter de komma uit te zoeken. Want het uitvoeringsprogramma wordt nu vastgesteld en wij moeten nu ook verder naar u toe invullen. En dat is ook het verzoek van de CDA en de OPZ, vragen daar heel specifiek om. Hoe ziet nou die bestuursagenda de komende vier jaar eruit? Ja, dat, dat moeten we gaan invullen. Ik heb al eerder gezegd, we gaan niet in één jaar alles doen, we gaan het over vier jaar verdelen. Dat moet ook, want anders worden we helemaal knettergek van elkaar. En dan blijven we elkaar maar opjagen, wanneer is dat af, wanneer is dat af. We moeten keuzes maken. Dus bij de voorjaarsnota zal echt dat helemaal achter de komma zijn uitgewerkt. En dan weten we ook alle consequenties. En wat er nu aankomt is de, de najaarsnota. Nou, dat zal het eerste signaal al zijn van een, van een, een, een organisatie. Maar ook het, het weer achterstanden inlopen en wat dat voor die organisatie betekent. Ik verwacht zelf dat uh, de overschotten die wij hebben gehad... dat die niet meer die omvang hebben als voorheen. Want die overschotten van de afgelopen drie, vier jaar... zijn mede de oorzaak van dat we vier, zes, vijf, acht, zes jaar stil hebben gestaan. En voordat de trein weer op gang komt... en dat ziet u ook terug in de kentgetallen. U ziet ook de kentgetallen, he, de, de, de, de depratio en al die, die ziet u oplopen. Dus behoedzaamheid is echt geboden en we willen ambities bereiken. Dan ga ik verder met het volgende punt. Het bedrijf Vertrein Nieuw-Noord is aangehaald door de OPZ. Het bedrijf, daar, daar weet u van dat er volgende week een bijeenkomst staat gepland... om met u als gemeenteraad een aantal dilemma's te gaan delen. Dus ik denk dat ik daar nu niet op vooruit kan lopen. Maar het is een complexe zaak. En het is van belang dat we daar gezamenlijk... dat we ook afgesproken in optrekken. Dus daar komen we op 7 november verder op terug. Um, dan de grondexploitaties, die, die komen eraan. De, de, de risico's van de grondexploitaties, ook aangehaald. En de OPZ zegt terecht. Ja, dan kunnen we pas iets, iets, iets zeker weten. Want ja, we, we, we vinden, dat uh, dat vinden we allemaal, dat die grondexploitaties in een nieuw systeem gegoten moeten worden. Dat, dat, dat, is, dat is nu gebeurd. En dat heeft gevolgen voor die grondexploitaties. Want die grondexploitaties die lopen de tijd. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen. He, ontwikkeling op het Battersplein, op het entreegebied. entreegebied is een uitbreiding gekomen op uh, dat er passagepannen erbij komen. Dus er zijn nieuwe inzichten. En we willen die projecten afmaken. En het, met die projecten is dat precies hetzelfde. De projecten hebben vier jaar in een, v, v, toch in een vrij langzaam tempo gelopen. Die gaan, moeten nu in een ander tempo gaan lopen. In een ander tempo betekent ook veel meer capaciteit, veel meer energie, dus ook veel meer kosten. Maar wel proberen het in een bepaalde tijd af te krijgen. Dus ook dat gaat zijn... Bij de, straks bij de najaarsnoten en bij die gerechten krijgt u daar beeld van. En dat beeld dat is mede bepalend. En dan zegt het college... Wees behoedzaam in uw handelen. En wees zorgvuldig bij uw keuzes. Um, en dan ga ik verder naar het volgende punt. Um, dan kom ik bij de... Discussie over de duurzaamheid. Uh, PVV zegt, ja, wij kunnen daar helemaal niks mee. Uh, ja, we, kunnen, we hebben het al aangegeven. De gemeente Zalvoort heeft geen duurzaamheidsbeleid. Zo goed als niet op dit moment. Dus dat moet ontwikkeld worden. Dus wat is er getracht in die uitvoeringsagenda? De punten te benoemen die de, u als raad in het raadsprogramma heeft gedefinieerd. En die om te zetten in te, te verwachten acties die we moeten gaan ondernemen. Nou, en dat gaat zich dus vertalen in straks een nood naar duurzaamheid. Die wordt u aangeboden en dan gaan we verder. Ja, en dan komt ook die, die hele warmtetransitie, die komt er ook nog bij en dat wordt helemaal uitgewerkt. En ik denk dat we blij mogen zijn dat we dat ook samen met, uh, met onze organisatie in Haarlem kunnen doen, omdat die veel meer ervaring hebben. En wat dat gaat kosten, dat is voor, voor u een vraag en ik weet het ook niet. Want en in Den Haag weten ze het helemaal niet. En moet, vooral vanuit Den Haag moet, moet er aangegeven worden... hoe gaan we dat nu neerzetten? Wat betekent dat macro-economisch? Want je kan ook zeggen... Van, het is een, eigenlijk kan het ook economische groei in, in Nederland gaan betekenen. Dat kan op allerlei manieren. Dus wij kunnen daar nu geen antwoord op geven. Maar wij zullen wel beleid moeten gaan maken. Wat we niet hebben, moeten we gaan maken. Dus we gaan nu beginnen... In het, Vol, uh, in januari komen we met die eerste nota, ook met de eerste ideeën daarover. En dan pakken we er wel een aantal dingen op. En u bepaalt mede hoe dat is. En, en de, de kritische houding van de, de PVV kunnen we ook gebruiken om goed te sparen. Dus doe mee met de discussie. Uh, maar denk niet alleen in duur, maar denk vooral in duurzaam. Want u denkt vooral in duur. En dat vind ik een beetje jammer, maar misschien moeten we het daar nog maar eens een keer over hebben. Want duurzaamheid is iets heel anders dan duur. Duurzaam is zorgen voor, voor de toekomst. En u kunt zeggen, ja, wij kijken er heel anders tegenaan. Ik zag ook wel in u dat u zei van ja, nou, ik zie toch wel dingen die wij ook moeten oppakken. Dus laten we dat gezamenlijk oppakken. Dus duurzaamheid gaan we meenemen. En als je dan zegt van ja, bij duurzaamheid moet je ook meteen direct een analyse per raadsvoorstel maken. Ja, dat kan pas als we beleid hebben als we geen duurzaamheidsbeleid hebben, kan ik ook geen analyse maken. Dan moet ik weten waar ik analyse. Ik neem het mee. We nemen mee dat we gaan kijken van hoe we dat gaan doen. Want dat is natuurlijk wel van belang. En aan de andere kant is het zo dat het inkoopbeleid van de gemeente Haarlem... en die kopen op dit moment... ...ook voor Zandvoort in, dat is wel al veel verder in het in, duurzaam inkopen. Dus wat dat betreft een heleboel zaken die in raadsvoorstellen leiden... ...tot werkzaamheden, tot investeringen... ...daar zit wel het duurzaamheidsinkoopbeleid van de gemeente Haarlem aan vast. Dus ik eh, denk dat het verstandig is dat ik u daar ook, als u dat wenselijk vindt... ...informeer van wat daar al in Haarlem aan gebeurt. Want dan kunnen we dat meenemen en kijken van dan hebben we eigenlijk al de eerste stap gezet... zonder dat we er iets voor hebben moeten doen. Dat is ook weer het voordeel als je met een andere partij samenwerkt. Uh, de volkshuisvestelijke opgave. Ja, dat is een, uh, ook een hele belangrijke voor de komende, komende vier jaar. Uh, ja, heel belangrijk is denk ik dat we met elkaar keuzes maken. Persoonlijk denk ik dat de, de, de doorstroming een van onze grootste, grootste problemen is. Maar dat roepen we al drie jaar... En dat roepen we straks ook bij de prestatieafspraken. Ook al jaren en daar hebben we afspraken over, maar volgens mij moeten we de knoppen omzetten. Want als je iets wil bereiken, moet je ook actie ondernemen. Dus als je dus de doorstroming op gang wil brengen, moet je keuzes maken. Wat ga ik doen? En ik denk dan dat het nog steeds uh, de keuze is om te kijken van ja, hoeveel huur koop de verhouding, goedkoop midden duur en welke doelgroepen willen we bereiken. Er wordt op dit moment op basis van de nieuwe cijfers zoals gezegd... die zijn allemaal binnen, wordt er nu een analyse gemaakt. En het eerste wat we met u gaan, u gaan bespreken is een analyse op wat er allemaal informatie is. En dat we keuzes maken. En op basis van die keuzes kunnen we een uitvoeringsprogramma gaan maken. En dan, nee, daar moeten we ook dus in meenemen van waar kunnen we bouwen, waar kunnen we verdichten... en hoe nemen we de grote projecten in dat verhaal mee... zoals de OPZ dat ook aangaf. Uh, dat hebben we gehoord. Dat, dat hebben we ook al eigenlijk tegen de organisatie gezegd. Ga nu eens, ook eens even breder kijken. Maar we zullen dus de stappen moeten zetten... vanuit de inventarisatie naar het uitvoeringsprogramma. En dan kunnen we vervolgens dat doen wat, we, wat nodig is. En het is een ingewikkeld proces... maar we zullen keuzes moeten maken... maar we zullen ook vooral richting moeten bepalen... om dat we dan vooruit te komen. Want ondertussen heb ik wel gezien... er zijn pakken rapporten... maar het is gewoon doen. Meneer Scheef heeft het wel eens uitgelegd... hoe je dat moet doen. Dus volgens mij is dat de beste aanpak. Um, ik denk op hoofdlijnen... want ik mag het niet te lang maken ik toch? dat ik het wel, denk ik, gehad heb, meneer de voorzitter. Of... Of ik heb nog een minuut of vier om vol te praten. Hm. Ja, dan gaan we maar naar het volgende punt. Dat gaat over uh, de voorrangsregeling... de voorrangsregeling uh, voor, uh, voor statushouders. En, en, en de discussie die komt straks nog wel aan de orde. En ik, uh, ik vond het wel mooi dat de, de PVV begon te zeggen van... gelijke behandeling... Ik denk, ze hebben het begrepen bij de PVV. Wat is er aan de hand? Mensen, blank, wit, zwart, moslim, christelijk of niet... maar mensen in nood, die dienen geholpen te worden. En een van de uitgangspunten van, van de regering is... dat wij mensen in nood in Nederland ook opvangen. En dat wij vervolgens als gemeente dan de opdracht krijgen om een aantal van die mensen in onze gemeente op te nemen. Dus wij moeten die mensen plaatsen. Daar krijgen we elk jaar een opgave voor. Het is een jaarlijkse opgave die wij krijgen daarvoor. Dus wij zullen jaarlijks die opgave moeten invullen. En als we dat niet doen, dan zijn er sancties. Met andere woorden, dat betekent... Als, dat er, als er woningnood is, en dat, is het, dat vinden we in Nederland, en de wachttijden zijn langer, dus de wachttijden zijn in het land zes jaar. Maar de regering die zegt tegen ons, ja maar u zult elk jaar zoveel van die mensen opnemen. Wat moet ik dan doen? Dan kan ik niet anders doen dan die mensen in een bepaald moment de urgentie toewijzen. En dat is aan de orde. Wij wensen mensen die urgent zijn toe. Dat doen we niet alleen voor statushouders, dat doen we ook voor andere mensen. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal eens met de PVV. Gelijkheid mensen in nood gelijk behandelen. Nou, ook die staatshouders zijn mensen in nood. Dat begrijpt u ook bij de PVP. Dus wat dat betreft zijn we het wel eens. En de discussie over, ja, maar het Rijk heeft de voorrangsregeling afgeschaft. Het Rijk heeft alleen maar gezegd van wij gaan daar niet meer over. U kunt maatwerk leveren en u moet het in uw verordening regelen. Maar wel elk jaar zoveel mensen opnemen. Dus volgens mij, we kunnen veranderen wat we willen. Maar uiteindelijk zullen we gewoon die mensen moeten plaatsen binnen een jaar... En als je kijkt nou, in Zandvoort om hoeveel mensen dat gaat... en om hoeveel, of, of, dan is dat zeer beperkt. Dan is het 5 aan 6 procent van die voorraad. Dus wij zeggen van wat we ook veranderen aan die verordening... wij zullen dit op deze wijze blijven doen. En of daar het woordje voorrang in zit of niet... het gaat om urgent, zijn urgente mensen, het zijn men, mensen in nood. En, en wij doen dat via directe bemiddeling... via directe bemiddeling geven we die mensen een woning. En we nemen daar een jaar de tijd voor. En dat doen we ook met andere mensen in nood. Die zullen we ook doen. Dat zijn er ongeveer dertig per jaar in Zandvoort. Nou, dan zijn er dan op dit moment schat ik in dit jaar zes à zeven in Zandvoort. Dat zijn dan statushouders. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. En dat is denk ik het systeem wat in Nederland is. Dus dat wilde ik vertellen over de statushouders en de voorrangsregeling. Ik denk dat ik dan in hoofdlijnen de punten heb gehad. Of ben ik nog iets vergeten, meneer de voorzitter? Dank u wel, uh, wethouder Bluis. Dat gaan we straks zo. Er is nog uh, gelegenheid tot het stellen van vragen. Of is de wethouder... Wat zegt u? Met het college bij voorkeur niet, want het debat wil eigenlijk tussen uzelf plaatsvinden. De wethouder is er wel voor u, mevrouw Beurrensson. <laughs> Zijn er vragen? Meneer Kramer en meneer Deen had net ook zijn vinger opgestoken. Meneer Kramer. Ja, ik hoor de wethouder zeggen dat er uh, vele achterstanden zijn. Dus het verbaast me een beetje dat die achterstanden nu niet uh, in deze begroting uh, zijn meegenomen. Of zijn dit de achterstanden waar hij op doelt van de 65 miljoen? het Bluijs. Ja, dat zijn inderdaad die achterstanden op die, die achterstallige onderhoud. Wat ik probeer aan te geven, we hebben, we hebben jarenlang bezuinigd, dingen niet gedaan. Dat, dat, dat heeft al zes à acht jaar gelopen. Dat, dan ga je dat weer opstarten, dat kost drie à vier jaar, daar hou je dus veel geld over. En nu gaan we het inlopen en dat zijn die achterstanden, waar die, die, bijvoorbeeld dat MIOP, meerjarige onderhoudsinvesteringsplan. Dat zijn die achterstanden, die bedoel ik. Meneer Kramer. Maar dan zou ik het toch wel heel prettig vinden om daar in december gelijktijdig met de GREX en eh, om ook een oordeel te kunnen geven over de risico's die er nog zijn. Om dan daar een overzicht eh, van te hebben gekwantificeerd in geld en kwaliteit. Meneer Bluis? Ja, de, de, de MIOP is, uh, daar, is een, uh, daar is een heel programma voor, uh, voor in de maak. En uh, volgens mij zijn de volgorde al bepaald. Dus... Ik weet of dat in december kan, maar ik weet de drukte van de agenda, maar minimaal in januari moeten wij daar allerlei inzichten over kunnen geven. Maar ik, ik, ik geef het niet aan als zijnde dat dat een risico is, want dat die investeringsgelden die die zijn gefouteerd, die, die bedragen zijn in het meerjarenperspectief gezegd. Ik zeg alleen dat legt druk op uw begroting en op wat er allemaal moet gebeuren aan werkzaamheden. Dus. Meneer Kramer. Ja, misschien voor het laatst al, maar die uh, strategische uh, investeringsagenda, of straks het investeringsfonds, zoals u het wil noemen, uh, dat heeft maar een bepaald budget. En als het daaruit geput moet worden, dan en uh, wij willen ook nog eens een keer daar budget uit putten voor sociale woningbouw, dan kan het wel eens heel snel leeg, leeg zijn. Ja, maar 65 miljoen is gereserveerd, hè, maar als er extra dingen ontwikkelen... Gebeuren. Ja, maar dat is ook de reden dat het college zegt... wees behoedzaam, zorg dat... Hè, het gaat niet alleen, we hebben een behoedzaamheidsreserve in die regel... één regel gezet, we hebben ook een regel opgenomen... het vullen van de SIA structureel. Blijven vullen van de strategische investeringsagenda... om die extra investeringen te doen. Dus op het moment dat die behoedzaamheidsreserve wegvalt... En, en er komen wat meer tekorten. En dat zult u bij de, de septembercirkel gaat er al iets over zeggen. Die geeft al dat iets aan. Ja, en dan ga je weer van het andere afknabbelen. En dan kom je weer in een situatie terecht... dat je dus je ambitieniveau niet kan vasthouden. Vandaar dat je ook behoedzaam dat moet invullen. Ja, maar wethouder, u praat over achterstanden. U praat over ambitie. U praat over 65 miljoen. Maar ik weet niet waarvoor het is. Ik wil weten waarvoor het is. Dus... Kom met een lijstje waar het voor is. Meer vraag ik u niet. Zet daar bedragen achter, zodat we met elkaar kunnen bepalen. Is het investeringsfonds ook daadwerkelijk voldoende om ambitie en achterstanden uh, te kunnen goedmaken? Ik zie het graag tegemoet. Goed. Even, meneer Deen had als eerste uh, daarna zijn vinger opgestoken, na meneer Metters en dan meneer Drommel. Meneer Deen. Ja, Dank u wel, voorzitter. Ook, ook wethouder bedankt met name over uh, uw woorden over de duurzaamheid en uh, over de, wat dat nog gaat brengen of niet gaat brengen. Uh, de onduidelijkheid ook daarin die u beaamt. En, uh ja, uiteraard pakken wij de handschoen op om daar ook constructief over in debat te gaan. En uh, we zijn het met u eens dat een, een tegengeluid daarbij wel is van, van hele grote waarde kan zijn. Uh, dank daarvoor. Daarnaast hoor ik u zeggen, uh, even ingaand op de, zeggen, de voorrangsregeling, CQ, urgentieregeling betreffende statushouders. Maar bent u het dan ook met, met de PVV eens dat dit niet per se druk hoeft te geven op... op, op juist op die sociale huurwoningen. Ik heb de vorige keer ook gezegd... we kunnen toch op zoek naar andere mogelijkheden... zodat het niet juist die sociale huurwoningen... waar enorm veel problemen zijn... waar de nood het hoogst lijkt te zijn. Uh, er zijn zoveel andere mogelijkheden. Uh, dat heb ik de vorige keer al aangekaart. En ik, ik heb toen ook gevraagd... bent u bereid om daarnaar te kijken? Dat, dat is gewoon mijn simpele vraag. Het hoeft toch niet per se... die sociale huurwoningen te betreffen... Uw vraag is waar de schelden, meneer de iedereen de op wacht. De heer Bluijs. Ja, ja, ik denk dat statushouders uh, niet in staat zijn om, om andere woningen te betrekken als sociale huurwoningen. En ja, als u zegt van dat wij een soort, een soort van AZC in Zandvoort moeten gaan neerzetten... om daar statushouders, mensen apart in aparte huisvesting te doen... het, het moet, zal huisvesting moeten zijn die betaalbaar is... Want uiteindelijk, zijn, als die mensen hier binnenkomen... hebben ze ook een, een bijstandsuitkering. Dus wat dat betreft kun, zit er niet anders op... dat die mensen in betaalbare woningen moeten worden gehuisvest. Net zo goed als, als iemand die in nood in Nederland is... Die, of die uit een zwakzinnige is die opgevangen moet worden... of een gezin wat uit huis is geplaatst. Ook die helpen we. En daar middelen wij in. En die, dat, dat zit allemaal in die urgentieregeling. En ook die mensen... Die, die laten wij instromen in die sociale huur. Want die kunnen niet in een koopwoning. En wij hebben niet, we wij, wij hebben denk ik niet, hadden een locatie, de spalier hadden we bijvoorbeeld. Nou, dan, zou je, dan moet je dus weer op zoek naar een opvanglocatie. En dat is juist wat we niet willen. We willen dat die mensen gewoon deelnemen aan de maatschappij. Dus ook in een gewone woning komen te wonen. De DNU heeft nog een aanvullende vraag. Ja, nog een kleine aanvullende vraag. Ik, ik neem toch aan dat de heer Bluis wel op de hoogte is... hoe het er in andere gemeenten aan toe gaat. En dan heb ik het niet over opvangcentra of over het spalier... maar gewoon over of tijdelijke of langdurige bewoning op, andere, op een andere wijze. En dan denk ik aan... Nou ja, goed, heel internet staat er vol mee. Ik ga u dat, dat hoef ik u toch niet uit te leggen. En de vraag is, weet u dat, meneer Bluis? Ja, ik, ik weet het, maar ik, ik denk dat in Zandvoort, met, met, met, met relatief zulke kleine aantallen, dat, dat het niet, niet en qua locaties, die hebben wij op dit moment niet, om daar op een, of andere manier, op een slimme manier tijdelijke huisvesting voor statushouders te doen. En, en de vraag is of dat ook effectief is. Oké, okay, ik rond dit En, en af, in die gemeentes meneer, doen meneer het meneer vooral... Meneer Bluis, oh. meneer Bluis, ik wil hem niet uitdiscussiëren, want volgens mij heeft er iemand een motie of een abonnement aangekondigd dus er komt nog meer gelegenheid dan u lief heeft. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, bedankt voor de uh, toezegging als het gaat om de bestuursagenda. Uh, Daar kijken we wel degelijk naar uit. Uh, maar ik heb toch een klein vraagje. En dat is namelijk uh, of de sia gelden, of dat op dit moment volledig benut wordt. En die vraag die stel ik eigenlijk naar aanleiding van wat door OPZ hier gezegd werd. Want ja, voor het CDA's financiële aanshouding is op orde, moet op orde blijven, belangrijk. Dus terecht dat er aandacht gevraagd wordt voor de risico's. Mijn uh, korte vraag daar in het moment is dus, is de CIA volledig benut of niet volledig benut? Meneer Bluis. Nou. U kunt in de begroting terugvinden dat de CIA nog niet helemaal benut is. Dat er, dat er bepaalde bedragen zijn ingevuld. En, en er is een extra een reservering voor een Noordboulevard. En volgens mij is er nog 6, 6 miljoen vrij... ...op dit moment vrij om te gaan invullen. Dank u wel. Eerst meneer Drommel, dat had ik al beloofd... ...en daarna meneer Herms. Meneer Drommel. Dank u voorzitter. Al Hartelijk dank, ik wou wel zeggen... ...in memorie van antwoord, maar dat is het nog niet, hè? dacht ik. Nee, dat is een stukje. Ja, ik zie hem knikken. Um, wethouder Bluis, u in ieder geval bedankt... ...voor de heleboel antwoorden die u hebt gegeven... ...maar voor jou over de duurzaamheid... Zorg en milieu is natuurlijk fantastisch. Maar ik heb nu het gevoel dat de dominee en de econoom alles van duurzaamheid en het milieu afweten. Maar de techneut er hier nauwelijks in betrokken wordt. En uw antwoord bevestigt het ook wel. Want duurzaamheid moet ontwikkeld worden, stelt u. En de warmtetransitie, dat is ook een punt waar niemand, wat waren uw woorden, niemand heeft er verstand van. En in Haarlem is men ermee bezig. Dat vond ik wel een hele mooie voorzin. Niemand heeft er verstand van en in Haarlem is er iemand ermee bezig. Um, wat doet u, of wat doet het college dan, of wat zullen we er in Zandvoort samen aan doen... ...om te zorgen dat in ieder geval de duurzaamheid niet alleen een kreet is... ...waar een hoop geld in gestort wordt, maar het ook echt ergens toe leidt. Leidt in de zin van milieubelasting. Het is natuurlijk een zaak die, die denk ik... Maar heel weinig mensen echt doorhebben waar we het over hebben. Want we zien nog steeds gebouwen die nu niet neergezet worden van beton. Die niet op het zuiden georiënteerd zijn. Die niet enige vorm hebben van milieu. Minder belasting. Die niet iets te maken hebben met een zorg rond het milieu. Doch alleen met de cretologie die met duurzaamheid gedekt wordt. Het is een holle kreet aan het worden. En het slaat gewoon helemaal... Niet erg veel ergens op. Um, en wat is uw vraag, meneer Drommel? Die kom ik nu aan toe, uh, voorzitter. <laughs> wat gaat u dan doen, wat zei ik net al bij het begin, wat gaat u dan doen om te zorgen dat wij hier in Zandvoort samen ook daadwerkelijk een invulling kunnen geven, ik zei hem net al, aan de kennis rond het milieu. En is het misschien van, van een goed idee van mij, dat is natuurlijk een goed idee van mij, om, <laughs> om een paar inleiders op dat gebied uit te nodigen die daar iets over te melden hebben. En nogmaals, niet de dominee of de pastoor of de econoom, maar de echt, de milieudeskundige. Dank u wel. Gekwalificeerd milieudeskundige. Alsjeblieft. is helder. Meneer Bluis. Ja, ik, ik, wij komen met, dus met een, een startnotitie. Dan beginnen we echt pas. Daarom zeg ik van wij, wij hebben er in Stamford niet zoveel uh, mee, mee van doen gehad tot nu toe. En ik denk dat het een goed idee is dat wij, wij ook, wij allen, maar ook de burgers, ook. Want dat is ook de bedoeling, de communicatie naar raad, maar ook naar de, burg, de burgers toe. Waar hebben we het nu over en, en, en wat willen we nu echt bereiken? Dus dan is het ook goed dat je kennisoverdracht doet. Want anders zit je alleen maar te zeggen van, god, doet u maar een paar zonnepaneeltjes. Maar als je begint met uh, verduurzamen van je, van je woning, nou, dan kan je zeggen van, ja, ik doe zonnepanelen. Maar ik denk dat je eerst moet nadenken van, heeft dat wel effect voldoende? Nou, er zijn zat. Er is echt, zijn heel veel mensen die daar heel veel verstand van hebben. Die kunnen we ook uitnodigen en het is ook goed om die kennis te delen met u en met, met de bevolking. Dus in die startnotitie nemen we ook zeker de communicatie mee en die, en die aanpak die u voorstelt om ook mensen dingen te laten vertellen. Zodat we inderdaad weten van waar willen we naartoe en wat, wat, wat kunnen we bereiken. En wat kan, kunnen we, want ik heb ook ergens een keer gezegd, we moeten het samen doen. Het is niet een, een, een, een taak van de overheid, zeg. Nee, we moeten het samen doen. Dus mensen, we moeten samen aan de slag. Woningen, maar ook de circulaire economie. Allerlei zaken moeten we oppakken om toch die duurzaamheid hè, te verbeteren. Dat dank we toch nog langer op deze planeet kunnen blijven, blijven leven. En onze kinderen en kleinkinderen op dezelfde wijze u kunnen leven als dat wij kunnen leven. Blijven, want dat heeft u een andere Bijna toch de dominee, dank u. Meneer Heimsen. Shh, sh, sh, sh. Meneer Heimsen. Ja, de discussie of de vraag van OPZ en ook de vraag van het CDA... ontlokte mij wel over de strategische investeringsagenda. Er is natuurlijk een periode van crisis, is er een college geweest... wat heeft gesneden, waar, wat natuurlijk noodzakelijk was op dat moment... om te bezuinigen, betekent dat er stilstand is. En stilstand betekent dat er achterstallig onderhoud is... aan wegen, aan de boulevards, aan groenvoorzieningen, sportfaciliteiten... noem het maar op de krocht, noem het maar op. En dat betekent dat er geld geïnvesteerd zou moeten worden om dat te doen. En ik snap ook heel goed, en dat doet de wethouder eh, Financiën... want ik heb hem vorig jaar hem er nog over gehad dat hij misschien wat te behoedzaam was... maar hij heeft het ongelijk bewezen. Eh, dat moet dan ook wel meegegeven worden in dit soort situaties. Eh, dat die behoedzaamheid eh, juist is omdat die rentewisseling... en we hebben natuurlijk al in de commissie wel... toen was de commissievoorzitter wel die discussie eh, gehoord... maar die heeft nogal wat effecten. Eh, grondexploitaties, eh, leningen... Eh, Liquiditeit. Overigens deel ik niet helemaal de mening om daar een potje van aan te vullen, omdat ik vind dat potjes gewoon per definitie niet verstandig zijn, omdat je altijd terug moet naar de raad als het niet gaat. Uh, dus dat, dat, dat, die mening deel ik niet, maar uh, wij zullen, en dat is ook een van de redenen waarom wij eigenlijk als D66 ook helemaal geen motie van amendement hebben ingediend, behoedzaam en verstandig om moeten gaan. Met de gelden die wij nodig hebben om Zandvoort te houden en te verbeteren. ook in tijden waar, waar het minder wordt. En u kan er voorspellen, en ik hoorde de wethouder dat ook zeggen. Zeker als het gaat om de mei circulaire. en misschien straks in de voorjaarsnoten. dat we misschien wel nog minder geld krijgt. Omdat, uh, omdat de regering van alles en nog wat uh, bedenkt. Maar dat doorbelast aan de gemeente. Ik, ik hou het kort. Ik ga afronden, want ik zie het al. Het is bijna 11 uur. Maar dat. Daar moeten we dus wel echt serieus over nadenken. Dus alles wat je nu doet, uh, heeft consequenties voor later. En doe nou niet aan die korte termijnplanning. Maar uh, wees verstandig, luister in dit geval een keer even niet politiek naar de wethouder. Wat hij te zeggen heeft over een lange termijnplanning. En ik denk dat in essentie het belangrijkste waar het hier om draait. En uw vraag aan de wethouders, vindt u ook niet? Ja, eigenlijk wel. Zo. <laughs> Meneer Beluis, dat is een ja-nee vraag. Ja, ik ben het helemaal Moet eens wat u heeft gezegd. Dank u wel. Meneer Kramer, u heeft ook. Ik ben het helemaal met u eens. Alleen ik wil weten: wat is die achterstand dan? En hoeveel bedraagt dat dan? U noemt allerlei dingen op. Nou, ik ga ervan uit dat de wethouder dat weet. Dus het enige wat ik vraag, geef mij die bedragen... en geef mij een omschrijving waar dat zit. En als ik dat heb, dan kunnen we met elkaar kijken. Want ik ben het met u eens uh, begroten met allerlei behoedzaamheidpotjes. Moet je zeker niet doen. Maar ik wil wel concreet weten waar ik sta. En de krocht, uh, is het een ton of is het drie, drie miljoen? Waar gaan we naartoe? En vervolgens hebben we dan genoeg... En moeten we dan misschien nog wat beter de broekriem aantrekken? Dus dat, dat, is, dat is de vraag. Dus ik ben het volledig met u eens. Dank u wel, meneer Kramer. Volgens mij uh, is dit voldoende geweest. En wethouder Bluis wordt bedankt. Dank u wel, meneer Kramer. Wethouder Berendsen. Volgens mij doet het um, Allereerst voordat ik begin met de beantwoording van de vragen, meneer de voorzitter, wil ik toch nog even weer terugkomen op de algemene beschouwing van met name GroenLinks. Omdat ik met veel respect geluisterd heb naar zijn verhaal. Ik heb hem dat voor de vergadering al even verteld, maar ik uh, stel de prijs op omdat het op deze manier toch hier nu ook nog een keer weer even te doen. Um, als ik dan toch bij GroenLinks ben, ga ik ook maar verder even met wat vragen... Eh, die GroenLinks of opmerkingen die ze gesteld hebben. Eh, ja, eenzaamheid eh, onder, onder ouderen, maar ook onder jongeren... en ook zeg maar onder de hele middencategorie, is best een probleem. En zeg maar, het hele gebeuren natuurlijk met de social media... dat helpt ook niet echt eh, mee, want we hebben wel contact... maar we zien elkaar niet. En eh, of dat echt een, een goede oplossing is, daar heb ik mijn twijfels over... Ik zie het ook bij veel kinderen die zeg maar, druk met hun joystick bezig zijn om allerlei spelletjes te spelen, maar niet meer buiten spelen.